De 24-jarige Shannon Gilbert is niet meer gezien sinds mei vorig jaar... toen ze een afspraak met een klant had op het strand van Long Island. Sindsdien werden al lichamen van acht mensen gevonden. In december vond de politie vlak bij elkaar... de lichamen van vier prostituees in Jutezakken. In maart werd weer een lichaam gevonden... en vorige week vond de politie er nog drie. Alle lichamen lagen binnen een afstand van vijf kilometer van elkaar. Er zijn gisteren nog meer resten gevonden... maar het staat nog niet vast dat dat menselijke resten zijn.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 Overdag is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Bij een stevige noordenwind wordt er dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen ja. van den Berg. Goedenacht allemaal, u bent weer terug in Casa Luna... waar wij vannacht de gast hadden. Linde Gonggrijp, de directeur van FNV Zelfstandigen. Die gaat over de ZP'ers, de zelfstandig professionals. Um, um, zij zit intussen terug in de taxi... bestuurd misschien wel door een zelfstandig professional, je weet het niet. Um, maar dat brengt ons in ieder geval op de vraag... als u nou de kans had, waar zou u dan een bedrijf in beginnen? Of um, misschien had u vroeger wel de kans om dat te doen. En waar zou u dan... Een bedrijf in zijn begonnen. Uh, misschien bent u wel uh, tegenwoordig eigenaar van een eigen bedrijf. Of, of bent u zp'er? Uh, hoe is dat dan zo gekomen? En bevalt dat een beetje? Um, we zijn eigenlijk op zoek naar verhalen achter de ondernemer. En uh, we hebben daar straks ook die cijfers genoemd. Hè. Blijkt uit een onderzoekje dat 4 op de 10 uh, mensen overweegt... Om, om misschien wel voor zichzelf te beginnen. Die bevalt het dus niet meer zo bij de baas... En van die mensen die dat ooit hebben gedaan, die stap hebben gezet... Uh, wil 10% maar weer terug en onder een baas gaan werken. Dus dat geeft een beetje aan hoe de verhoudingen liggen. Nou, we zijn benieuwd naar uw verhalen. 0800-1121. Mailen mag ook naar casaluna.ncv.nl. Of twitteren naar @casaluna. Dus 0800-1121, dat is een gratis nummer. 0800-1121. Mailen naar casaluna.ncv.nl. Of twitteren naar @casaluna. Linde Gongrepp vindt dit een leuk liedje. Terug naar haar jeugd, Pointer Sisters. Come out okay. if we can, I know we can't, can't Point Sisters waren dochters van een dominee, als ik me niet vergis. Uh, yes, we can, can, zou Obama uit daarvan hebben Want Dat is een liedje uit de jaren zeventig. Uh, tijd dat hij misschien zelf ook uh, jong was en zo. Um, Linda Gongrijp, die hadden we te gast vannacht... en die had dit ook meegenomen. We hebben het uh, niet gedraaid in het eerste deel van Casaluna. Uh, wel dat andere liedje, wat zij ook zo leuk vond, uh, van Nina Hagen. Er wordt ontzettend veel over getwitterd... en er worden veel vragen gesteld. Wat was dat nou voor nummer dat we hoorden van Nina Hagen? Het liedje heet uh, trainen. Um, nou, dat is dat ook weer gezegd, want dat kunt u opzoeken, uh, waar u maar wil. Um, we praten dus over ondernemers, met name over zp'ers, want dat was een beetje de aanleiding vannacht. En uh, waar zou u nou een eigen bedrijf in willen beginnen, als u het, uh, als u het voor het zeggen had? Uh, misschien bent u ooit van een eigen bedrijf begonnen, dus ooit voor de baas gewerkt en voor uzelf begonnen. Dan zijn we benieuwd naar uw verhalen en hoe het bevalt, enzovoorts. Dat kan door de tabellen 0800-1121, mailen mag naar casaluna.ncv.nl of twitteren. Naar Ed Kaza Luna. Carlo, goedenacht. Hi, Jurgen. Um, ik heb uh, toevallig uh, jou al eens een keer eerder gesproken. Ik, ja. ik, heb, ik, ik, heb, ik heb een keer een eigen bedrijf gehad. En ik had toen een keer het idee, en dat heb ik jou een keer eerder gezegd uh, in een uitzending. Uh, pasta. Ja, ik, ik kan me het verhaal nog herinneren, ja. Kun je het nog herinneren, ja? ja? Leuk is dat. Ja. Ik, zei, ik zei ook nog van, als ik bij de, de show van jou kom... Daar kom ik trouwens over twee weken. Verdorie. Echt waar? De 27e ben ik bij jou in de studio. Voor de nieuwsquiz? Ja, voor de nieuwsquiz. Oh. Ja, ja. ja, ik heb met Esther nog uh, vorige week... Uh, Esther? Ja, oh die leuke Esther. Die Esther, Esther ligt nu al op één de ja, oor, ja. denk ik, hoor. Die is al nu wel slapen Die ligt in het ja, die, die slaapt nou weer. O, dan dat moet je haar niet vertellen, hoor. Want dan is ze... oh Esther, Nee, doet ze goed. Hartstikke leuk. kan echt streng zijn af en toe, Esther. Maar ja, wel rechtvaardig ja. ook. Ja, maar goed, uh, het ging over... Ja, want ik mag nee, maar nog steeds. Dat, dat punt. Alleen, ik kan over twee weken die pasta niet meenemen... om het jou te laten proeven. Want twee weken daarna ga ik pas weer naar Sardinië toe. Ah, ja. Maar het is een fenomenaal idee gewoon. Maar dan moet ik even misschien nog uitleggen. Want ik kan me nog herinneren. je hebt er eens een keer over gebeld. Maar even de mensen die dat toen niet hebben meegekregen. Wat, wat is dat precies? Oké, okay. uh, er zijn zeeegels... En uh, dat zijn van die mooie beestjes... met van die stekels in de zee. En uh, die heb je in uh, het zuiden van Europa... bijna niet meer, want die worden opgefroten... door de mensen. En daar zijn ze gek op. Mm -hmm. En uh, uh, niet de egel zelf, maar de kuit. Je kunt ze tegenwoordig zelfs in Amsterdam... Uh, en bij mij in Enschede ook... gewoon op de markt vers kopen. Dan leven die beesten nog. Uh, de vrouwtjes, daar hak je ze dan midden en levend, Hartstikke veel natuurlijk. Maar ja, dat doen we met meer beesten. Ja. En... Uh, de eitjes daarvan, er zit een soort zeesterretje van kuit zit erin. En die schaap je er met een mesje uit. Die smeer je op een, een stukje brood of een, een toosje. En dat is een delicatesse. Dus je hebt eigenlijk een soort, soort partij of zoiets achter. Ja, ja, ja. ja een, soort, uh, een soort gemalen kuit eigenlijk. Kuit zijn eitjes, maar dit, is, dit zijn eitjes maar een miniatuur van caviar. Van, van, van en dit is een, een, een lekkernij in het Caribisch gebied, hè? Ook. Nee, nee, nee, juist niet. Dit oh. is een lekkernij in Zuid-Europa. In Zuid-Europa, neem ik waarlijk. In het Caribisch gebied eten ze ze dus helemaal niet. En daar komt het uh, ongelooflijk veel voor. En de, de, de ondernemersgeest is erin uh, dat je ze dus in het Caribisch gebied bij tonnen ja, kunt ophalen. Ja, dus jij wil ze daar weghalen en ze dan in Zuid-Europa afzetten? Juist, want daar kosten ze uh, een potje van, nou zeg maar, 20 milligram of zo, 5 euro. Sorry. Een uh, of twee van die egels daar, die zijn ook twee keer zo groot als, als hier. In het Caribisch gebied. Uh, hè? Dus de, de, de zeeegels daar zijn twee keer groter dan de zeeegels uh, bij ons in... in uh, laten we zeggen bij Corsica, Sardinië, S uh, Sicilië, zeg maar. In het zeegebied. En, en um, ja, je haalt daar gewoon uit één egel drie keer de hoeveelheid mm. uh, uit de egel van hier. Dus je zou eigenlijk daar een bedrijf moeten beginnen? Ja, maar je moet een uh, cool vriesysteem, ja. uh, vrachtschepen. Ja, uh, maar hoe krijg je het dan uiteindelijk hier? Want je zegt eigenlijk, ze moeten levend dus worden behandeld. Nee, dat hoeft niet. Oh, dat hoeft niet. Zou daar moeten laten uh, opduiken door uh, zielige jongetjes uh, die... Uh, loop, ja, wacht even. Maar we gaan ook maatschappelijk ondernemen, Carlo. Je mag natuurlijk niet allemaal zielige jongetjes daarvoor inzetten. Nee, nee, nee. Het blijft blijf, blijf een zielige jongetje. Want het is namelijk een kutklus om die, om die beesten uh, van de rots af te schrapen. <laughs> Met een snukel om. Ik heb het zelf gedaan. en Je zit voor me die stekels en daarna heb je ontsteking in je handen. Nou, ja. nee, maar oké, okay. oh, Je dan, kunt het dan, allemaal ja. uh, heel erg uh, verantwoord laten doen. Ze krijgen wel een mooie handschoenen aan. Ja, tuurlijk. En, en, en uh, Ik kom natuurlijk in de uitzending. of... Terecht. Wacht even. Um, je geeft ze goed geld... en um, ja. je zet een koelcel... naast het uh, strandje neer. Je laat die beestjes... Uh, op een uh, humane manier slachten. <laughs> ja, eerst verdoven. Nee, maar goed. Ja, maar het, het, maar het, het, het, is, het is een gouden greep. Ja. Maar ik waarom doe een... je dat dan niet, Carlo? Ik, ik, ik, ik, uh, ik, ik zou... De investering, ik zou niet precies weten hoe ik moet plannen eigenlijk. Mm. Het is eigenlijk is het een gouden greep. Het is ook heerlijk pasta alla ricci. Dat ricci zijn zeegels, dat is, -egels. Dat is ja. een Italiaanse naam daarvoor. Werk jij nu voor een baas of niet? Nee, ik werk helemaal niet. Oh, op okay. nee, dus je hebt nee. eigenlijk de handen vrij om het te doen. Maar je moet een investeerder misschien vinden die daar geld in wil steken. Ja, en daar ben ik ook in Sardinië al op zoek. En er zijn een paar neven van mij die daar wel goede plannen voor hebben. Maar die hebben ook zoiets van, ja verdorie, het is wel erg moeilijk om dat allemaal op te pakken. En vanuit het Caribisch gebied en daar weer op te bouwen en ja. corruptie. En uh, ja. ja, je moet koelcellen hebben, je moet goed bewaard en opgepotten. Ik, ik heb eens... een, soort, een soort hak -idee. Ja, nee, maar ik, heb, ik heb eens een keer een man hier gehad, s nachts. Die, die, heeft een, die heeft een hele exclusieve winkel in Den Haag. En die, uh, die, die zit dus ook in een caviar en zo. Mm -hmm. En die, die heeft nu dus daar in, uh, in Iran, schijnt dat, dat schijnt echt de lekkerste caviar te zijn die daar vandaan komt. Dan heeft Toet. Hij dus... Toet? Ja, nee, nee, nee, dat is, dat is een concurrent eigenlijk. Oh, oké. Okay. Nee, dat klopt. Die, die bestaat ook nee Maar hij, hij heeft daar dus zeg maar, belangen in, uh, in kwekerijen. Die dus, die dus zelf met, uh, met, met zeewater daar vandaan ook inderdaad uh, zelf daar. Uh die steur, want daar komt die caviar dan uit, ja, kweken... Ja, is er een documentaire van geweest op tv? Oh, dat zou ongetwijfeld kunnen, ja. ja, ja want hij hand, er, handelt in dat spul allemaal. En, maar goed, die doet dat dus ook inderdaad. Maar die zegt ook, van, hè, nou, Iran is natuurlijk helemaal een land... waar je uh, contacten moet hebben en uh, dingen goed moet uh, geregeld hebben. Want anders, uh, ja, anders krijg je er niet eens het land uit natuurlijk. Hm. Maar dat was ook een interessant verhaal. Maar hij doet dat dus ook inderdaad. En dan, dan komt het inderdaad aan op de logistiek... hoe je het dan allemaal hier krijgt... En, uh, maar het is hem wel gelukt dus. Ja, hij is, daar, hij is daar heel... Tenminste, zij hebben die kwekerijen daar opgezet. En ik geloof dat nu ergens deze tijd... want dat heeft een aantal jaren nodig voordat dat uh, gegroeid is, zeg maar. Uh, de, zo rond deze tijd zou hij kunnen oogsten... en zou hij zijn eigen kaffeejaar daar vandaan dus halen. Bijzonder ja, maar... verhaal. Oké, okay, uh, Carlo, we gaan kijken of jij over twee weken dat bedrijf eindelijk uh, uit... Uh... In de stijgers hem staan. 300 euro, die zouden wel aardig mee Ik wou net zeggen, dat zou de eerste aanbesteding kunnen zijn natuurlijk. Nou oké, okay. dat zien we dan wel inderdaad. Ik, ik, zie, je, ik zie je dan jongen. Oké, Hoi. Jo, doeg. Carlo, hij heeft al vaker gebeld met het verhaal. Dus, want Toen dacht ik volgens mij ook een beetje dat het flauwekul was. Maar nou, ik kom er nu weer op terug. Dus ik geloof echt wel dat het zo is. Marieke, goeienacht. Goeienacht. Even excuus, ik ben een beetje verkouden. Het is grip tijd. We zetten de radio een beetje uh, zeg maar van, de, van de bas af. Ik heb de radio helemaal niet aan. Nee, ik. Zeg, wij, oh. wij zetten een beetje hoge tonen in, dan klinkt het niet zo verkouden. Oh, dank je wel. <laughs> Als ik een eigen bedrijf zou starten. Ja. zou willen beginnen. Ja. Dan zou ik dat doen met mensen die alles zelf maken. Ja. Mensen die sieraden maken. Mensen die kleding maken. Mensen die uh, schilderijen maken. Er zijn heel veel mensen die. Uh, dat heel graag willen promoten of die uh, dat willen verkopen of wat dan ook. En er is zoveel creativiteit in Nederland. En dan zou ik dat bedrijf starten. En, je... en uh, zelfgemaakte uh, uh, recepten, um, uh, kleding, sieraden, schilderijen, poppen, wat dan ook. Ik zou iedereen uitnodigen van haal je creativiteit uit, uh, uit de kast. En je kan bij mij in het bedrijf... Kun je dat verkopen? Ja. Dus jij, jij faciliteert in feite een, een, een bedrijf, een gebouw waar al die mensen bij elkaar komen? En creativiteit. Ja. Ja. Dat en, zou ik zo graag willen. En, en doe je zelf al iets op dat punt ook? Nou, ik heb in het verleden heb ik best wel uh, creatieve dingen gedaan, onder andere schrijven en onder andere. Uh, of poëzie en uh, uh, heel mooie uh, sieraden gemaakt. En uh, dat, dat ben ik mee opgehouden omdat ik een heel drukke baan had. Maar dan denk ik wel eens, waar, waar is al die creativiteit, er is creativiteit in Nederland? En ook onder kinderen en ook onder uh, uh, verstandelijk gehandicapten of wat dan ook. En dan zou ik ze zo graag de gelegenheid willen geven... omdat via een bedrijf gewoon uh, je hebt uh, aan de mand brengen. Je hebt uh, uh, winkels... Uh, uh, die uh, tweedehands spullen verkopen. Maar uh, zo'n soort winkel staat er gewoon helemaal niet. Maar, maar ja, goed, ik, ik, zou, ik zou ook denken... als ik zeg maar, iets creatiefs zou kunnen... dan zou ik lekker voor mezelf beginnen. En dan zou ik niet in een gebouw gaan zitten van Marieke. Nee. <lacht> ja, want die gaat natuurlijk aan het eind uh, van, de, van de rit... Uh, wil hij daar ook nog wat aan overhouden. Nou, <lacht> kent je mij niet. Oké. Okay. <lacht> nee, nee. Ze hoeven niet in mijn gebouw komen zitten. Ik wil het alleen maar... De gelegenheid ja, geven. Precies. En er zijn er gewoon even mensen die gewoon niet aan de bak komen. En dus ik wil je stimuleren dat het die mensen. Stimuleert de creativiteit ja. ook. Ja. Ik snap het. Dankjewel voor het bellen. En een goede okay. nacht. Oké. Okay. Vincent. Ja, hallo. Jij bent zelfstandig, hè, begrijp ik? Ja, al uh, sinds de midden jaren zeventig. Uh, toen ik van de HBS afkwam, toen dacht ik, nou, ik ga uh, ik wil de bouw in. Ik wil een, een, het maken, het, het bouwen, de, het, dat zit in je bloed, dat, uh, dat zit in je genen op een gegeven moment. En, maar ik kwam van de HBS en dan word je niet geacht naar een bouwopleiding te gaan. Uh, er was toen, net als nu, crisis in de bouw. Dus ja, je kon ergens het vak leren, dus je moest het zelf gaan doen. Dus je begint gewoon voor jezelf. Ja. Nou, dan... dan, dan, dan uh, Zet je een, een, een kleine zaak op voor, voor, voor, uh, voor de aannemerij. Maar het eerste wat je gezegd wordt bij de Kamer van Kopenheden is. Je moet je vakdiploma's halen. Ja. Nou, dat is geen probleem. Dus je gaat gewoon vier jaar lang uh, s'avonds uh, na het werk naar school. En, en dan, even de, dan leer je een muurtje metselen? Uh, de, de... Nee, dan leer je gewoon, dat is gewoon een bouwkundige opleiding in ah, okay. een gebouw. Ja, nou, oké. Okay. Dus dat, ik bedoel, uh, of het nou uh, twee hoog is of. Uh, 10 of 20 hoog, je leert gewoon... Een, het is een bouwkundige opleiding. Ja. Nou, en, en mijn grote probleem uh, tegenwoordig is... dat door de afschaffing van de uh, vestigingswetgeving... iedereen zich maar uh, professional kan noemen. Mm -hmm. Dat betekent dat heel veel mensen... Uh, uh, Opgezadeld worden met, met uh, knoeiers, uh, uh, uh, klussers, uh, die geen verstand van zaken hebben. En je ziet het, in de taxiwereld is dat ook gebeurd. Hè? Dat, dat, dat, vroeger moest je, als je taxichauffeur wilde worden, dan moest je je diploma halen, je moest stratenkennis hebben enzovoort. Yeah. enzovoort. Yeah. Nou, dat is allemaal afgeschaft, want het idee was van, als er nou die vestigingswetgeving maar afschaffen... dan gaan er steeds meer mensen voor zichzelf beginnen. En dan gaan de prijzen naar beneden. Nou, Wat was de bedoeling, toch? Ik bedoel dat er meer concurrentie nee, zou... Nee, maar kijk, de vestigingswetgeving was ervoor bedoeld... om de consument te beschermen ja. tegen, tegen malafide scharrelaars. Ja. Nou, die vestigingswetgeving die hebben we afgeschaft. De consument is opgezadeld met een hoop malafide scharrelaars... Vervolgens zeggen ze: kijk naar die taxi uh, uh, toestand. Oh, die vestigingswetgeving die moeten we weer gaan invoeren. We moeten weer een diplomas enzovoort, enzovoort gaan doen. En dat is het probleem eventjes wat ik met mevrouw Gonkrijp heb over het ZZP-verhaal in plaats van het ZP-verhaal. Ja. Want het begrip professional dat suggereert iets. Wat niet waar is. Tenminste, niet voor, voor iedereen zeg jij. Ik bedoel, kijk, er zullen ook wel goede tussen zitten. Uh, die dus wel netjes een opleiding en alles hebben gedaan. Maar je zegt, er zitten ook op deze manier werk je in de hand dat er ook nou ja, chakra's tussen komen. Absoluut. Ja. En, en, en dat zie je ook uh, breed gebeuren. En het punt is dat echt het kernpunt is dat onze vakopleiding volkomen ingestort is. En ik heb veel uh, stagiaires gehad in het verleden... van, van, van allerlei richtingen binnen, binnen uh, de bouwnijverheid. En het niveau dat is zo schrikbarend laag. Maar hoe dat kan dat? Want... Niet omdat het aan die leerlingen ligt... maar dat komt omdat het niveau van de docenten hmm. zo laag is. Hmm. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd... dit... dit hier moet een eind aan komen. Ik heb dus toen uh, gereageerd op een oproep van de PVV. Van meld u aan als uh, eventueel lid voor, voor de Tweede Kamer. Dat heb ik gedaan. Ik ben ook op die lijst gekomen. Ja. Met een heel sterk verhaal over het vak. Over de vakopleidingen. Ja. En ik zie dan binnen een, een, een, een, een, ja, een opkomende... Politieke beweging als de PVV, dat daar niks mee gebeurt. Mijn verhaal is daar gewoon. Ja, men luistert ja. daar niet naar. Maar als ik het zo hoor vind, en... de kern van het verhaal, en dat ja. is even wat die mevrouw die voor me uh, was, die had het over kwaliteit. Dat is het enige waar het om gaat, om kwaliteit. Ja. Als wij geen kwaliteit kunnen bieden, dan. En, en het maakt niet uit of het over de pakketbakker gaat, of over de taxichauffeur, of de Timmerman, of Nampo, of wat. Ja. Maar dat is de kern van de zaak. Ja. En als die mevrouw gewoongrijpt, het heeft over professional, dan zeg ik oké. Okay, ja. Dan wil ik daar met u mee akkoord gaan, maar dan moet het wel kwaliteit zijn ja. die ge, ge, geankerd is in een goede vakopleiding. Ja. Maar als ik dit zo hoor, dan, dan, dan, want er zijn natuurlijk vakopleidingen... maar je zegt, die zijn niet goed. Dit klinkt bijna een beetje zo van, we moeten er eentje beginnen met z'n tweeën. Ik, ik zal u zeggen, het feit dat ik dus op de, is voor de PVV heb gestaan... betekent dat ik dus voor een aantal organisaties... niet meer in aanmerking kom om mijn vak verder uit te dragen. Ik ben docent voor het Nationaal Restauratiecentrum... En als ik zie hoe het, het aantal cursisten daalt, gewoon omdat het een... Ik ben gespecialiseerd trappenmaker nu, mm -hmm. uh, in de restauratiesector. Maar dat aantal cursisten daalt omdat je ooit op de PVV-lijst hebt gestaan? Nee. Oh, ik wil zeggen. Nee, nee, in het algemeen, ja, maar, ja. laat ik zeggen, vanuit het onderwijsfront krijg ik geen contacten meer. Nee, nee, en dat heeft wel te maken met die ja. PVV... Maar ja. waarom is het trouwens niet gelukt? Dat, dat, dat je in de kamer kwam voor de PVV? Omdat mijn verhaal niet uh, interessant was. V vonden ze daar in ieder geval, ja. Ja, ja oké. Okay. Nou ja, dit is een duidelijk. Um, uh, uh, laten we zeggen, een, een goede kritische noot. Het gaat even. om de kwaliteit. Ja, ik snap en, het. En, en we kunnen alleen maar. Laat ik zeggen, ik ga ik altijd in mijn leven uit van de drie B's. Dat is de boer, de bouwer en de Bart. De Bart met een D. Ja. En, het eten is het belangrijkste, dan willen we de bouwer, die heeft een dak boven, die maakt het dak boven ons hoofd, ja. en, en dan bart. hebben we de bart, en, en dan gaan we uh, muziek maken, en rijen en, en, en, en, en, en, en uh, oorlog voeren of sport uh, doen, ja. en dat zijn de drie basics in, in, in het leven. Ja. Ja. En die moeten goed zijn in, in, in de samenleving. En dat is op dit moment niet goed geregeld. Een noodkreet uh, wat betreft de vakopleiding. Vincent, bedankt. En sterkte met alles. Akkoord. Jo, Hoi. u. Zometeen uh, meer. Uh, bel uh, als je een mooi verhaal hebt op dit punt. 0800 uh, Mailen mag ook naar Casaluna@ncv.nl Of twitteren naar @Casaluna. Dit is Adel. Het was een goede recensie van haar, uh, Adele. Was hij in Nederland afgelopen weekend? Ik denk het wel, bijna. Want anders staat er niet zo'n uh, ding in de krant. Uh, van haar uh, tweede album, 21, heet dat? Set fire to the rain. Adele dus, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer, gratis trouwens. Dus uh, ja, wat leert u, zou ik bijna zeggen. Mailen mag ook naar kazaluna, het ncv.nl. Of twitteren naar Kazaluna. Mailtje van Anne Eckhart. Uh, hallo, ik ben freelancer, ontwerper, zzp'er. Uh, dus dat is leuk in tijden van voorspoed. Maar op het moment dat het economisch wat minder gaat... dan worden de ZZP'ers als eerste geslachtofferd... omdat bedrijven gemakkelijk de contracten kunnen beëindigen. Als zelfstandig heb je nergens recht op, geen uitkering. Zelf je broek ophouden kan ook erg tegenvallen, zegt ze. En ik zie nu weer de voordelen van een vast dienstverband. Gewoon met een CAO, met pensioenopbouw en vakantiedagen. Groetjes van Anne. Nou ja, dat is een, dat is een verhaal wat uh, natuurlijk een beetje de andere kant is van het voor jezelf beginnen. Wat toch steeds meer mensen doen. Dat blijkt ook uit die cijfers die we al een paar keer genoemd hebben vannacht. Um, laat maar eens weten. Als u ook een bedrijf had willen kunnen beginnen. Um, wat had dat dan geweest? En, en misschien heeft u dat gewoon wel gedaan. Ooit die stap. Dan zijn we benieuwd naar de verhalen achter het ondernemen. Ad, nacht. Ja, goeienacht. Die mijn vorige spreker die heeft nog een B vergeten. Dat is de biologische producten. <lacht> ja. ja, maar ja. Ik, heb, ik heb er wat meer over gebeld. Ik, ik ben 70, ik heb twee zaken gehad, dus ik weet wat ondernemen ondernemer is. Maar de wat, wat voor zaken waren dat, Ad? Nou, dat waren heel verschillend. Want ik heb een zeven schoolopleiding, maar ik ben toen een broodjezaak begonnen... en later een modezaak, twintig jaar bij elkaar. Dus ik nou. later de tangen bevarken, maar het ging allemaal goed. <lacht> Maar het gaat wel om kwaliteit verkopen. Als je dat niet doet, dan ga je eraan. Ja. En dan, toen ben ik op mijn 7 opleiding begonnen, biologisch landbouw, dus in Drieberen, Krijbekerhof. En dan heb ik dus gewerkt op mijn zesde biologisch biologische landbouwer. Dus ik weet waar ik over praat. Ik moet nu nog steeds veel moeite doen om een behoorlijk biologisch product te kopen. Dan moet ik vanuit het plaatsje gewoon in Vreeland, moet ik, ik krijg een auto meer met openbaar vervoer... Na Hilversum, of naar Maarsen, of naar Napkou. En al die plaatsen ertussen, Breukelen en Loenen en noem maar op. Er zijn geen winkels waar je biologische producten kunt kopen. Ja. Wel bij een, een supermarkt, een, een melk of wat ook. Ja. Maar ik weet zeker, als je een winkel begint in Breukelen. Of je neemt een sv wagen een biologische sv wagen Zoals die in, in, in Friesland zijn. En ja. ik geloof er ook een in Overijssel, bij Zolle. Dan verdien je gewoon een goede boterham en je bent bezig met een goed doel. Dus je zegt, als ik, als ik een paar jaar jonger was geweest, dan, dan had ik dit zeker gedaan. Dit gat in de markt, dat had ik ingevuld. Dan, had ik dit, uh, dan was ik dit zeker begonnen, ja. ja. En, en, en, en, en, en, en, de, en de tendens is er ook naar. Ik bedoel, je bent wat je eet. En het uh, is op het ogenblik, uh, biologische producten zijn hot. Maar ja, dan moet je in Amsterdam wonen of in Utrecht. En daar hebben ze ook bio, uh, biologische markten. Maar in die kleinere plaatsen, met totaal toch 76.000 inwoners... kun je daar een dikke boterham in verdienen. En jij zegt, koop gewoon zo'n SUV-wagen en, en, en, en, en, en, en zorg voor goede leveranciers... En, en gooi daar die biologische producten in en, en dan ga je gewoon bij de mensen langs. Ja. Nou, ik vind dat wel een mooi idee eigenlijk. Ja, want, en, en, en de leveranciers er zitten er een in Groningen. Die, dat is ook een idealistische uh, grossier. Die werkt zonder winstoogmerk En die leveren alles. En dat dus, topklasse is dat. Ja. En je hebt, je hebt verschillende uh, verdeelcentra, dus Odin en Geldermalsen voor versproducten. Maar je kunt dus gewoon dat beginnen en ik weet zeker dat je daarin slaagt. En heb je dat wel eens tegen uh, mensen gezegd? zo? Uh... Ja, heel veel mensen. Maar ik moet wel zeggen dat heel weinig mensen geen zin hebben om voor zichzelf te werken. Ja. Er zitten ook heel veel risico's aan. Ja, dat, ik, dat, dat, wat, wat, wat, ik las net dat mailtje voor van die mevrouw. Die, is nou, die was dan een tijdje ontwerper uh, en, en heeft ook voor zichzelf gewerkt. Maar die zegt ook, ja, je bent ook als eerste natuurlijk aan de beurt. Als het even wat minder gaat, dan, uh, dan gooien ze er onmiddellijk uit weer. Ja, het enige wat we hadden, dat was in 1976, dus de AAW. Dat is de WAO voor kleine zelfstandigen. Maar die hebben ze een paar jaar geleden eruit gegooid. Ja. Ik heb wel pech gehad door een medische fout. Dus ik ben, ben ook... Uh, dus, uh, en naar beneden gedonderd door oplichterij omheen. Maar ik blijf zeggen: als je dus een zaak begint. en dan liefst zonder personeel. dan kun je gewoon een hele goede boterham. Nou, verdienen. Maar jij zit, want kijk, daar da hadden we het in dat gesprek met, met Linda Gongrijp ook al even over. Uh, uh, he, die schetst ook allemaal voordelen. En, uh, ja, dat zijn ook allemaal een beetje uh, eh, mensen die wel vrij, zich wel vrij willen voelen ook. Die, die beginnen natuurlijk ook voor zichzelf. Uh, maar je moet ook wel een bepaald type zijn natuurlijk om dan een eigen zaak. Je moet ook dat ondernemen, dat, ja, dat kun je voor een deel natuurlijk wel leren. En door ervaring uh, leer je wat. Maar het moet ook wel een beetje in je bloed zitten toch? Ja, maar je moet, je moet het zo. Eens. Kijk, de, de ene mensen werkt om zijn vrije tijd te financieren. En de ander werkt omdat hij zijn werk leuk vindt. Ik vind dat je, als je dus iets, iets uh, mooi vindt, dan maakt het niet uit. Een, een, een 36 week, werkweek heb ik nooit gekend. Nee. Het is altijd 50, 60 uur. Ja. Maar dat doe je ook met plezier. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld een heel slechte ondernemer zijn, want ik, ik, ik, ik geef alles weg en dan denk ik van ach ja, dat kan ook wel voor dat geld uh, toe, maar ja, dat is niet goed. Ik ben, ben gewoon een beetje natuurlijk uh, een beetje zaken blijven. Ja, nee, maar precies, maar, maar dat moet je ook kunnen. Dat, ah, kan, dat kan natuurlijk niet iedereen. Dat weet ik niet. Ik bedoel, je kunt een opleiding volgen. Ik bedoel, in Kraaijbeckenhof, in Driebergen, daar kun je een opleiding volgen... voor de landbouw, maar ook voor starten voor een, een biologische winkel. Ja. En dat gaat uit vanuit... De nee, Andes. maar bijvoorbeeld, jij zei van, ik heb, in de, ik heb een broodjezaak gehad... maar ik, heb, ik ben ook in de kleding, wat, wat iets heel ja. anders is. Ja. Uh, maar maar, dat, zeg maar je hebt dat, jij hebt dat gewoon in je gehad, dat je gewoon... Ja. Nee, ik wil een eigen zaak. Maakt niet ja, uit waar... Dat zit in de familie ook. Dat, dat, dat, dat zit ook in je zenuwen. Ja. Kijk, je, je, alles zit in je geen onderhand. Maar als je voor jezelf bent, dan heeft, heeft dat ook al, is dat ook al gebeurd je, bij, je, bij, je, bij je grootouders en bij je neven en ja. bij je ooms. En die hebben dus. Daar kijk je dus ook naar, dat geef ik toe. Maar ja, als je dat graag wil, moet je wel een materie zoeken dat lukt. Ja. Nou, en biologische producten, dat gaat gewoon goed. Want we weten allemaal, op het ogenblik. ...is het allemaal die massaproductie in vlees, in groentes. Ze willen zelfs kelders bouwen onder supermarkten... ...waar ze dus de groenten gaan telen met kunstlicht. Nou, dat is belachelijk natuurlijk. Ja, ja. En, en laten we alsjeblieft denken aan goede voeding. Dan hebben ook wat minder ziektes. Dus we staan constant met een collectebus voor je neus... ...dan voor je maag, dan voor kanker en dan voor dat. Maar de bron is gewoon hetgeen wat je eet... Als dat vergiftigd is, en dat is onderhand vergiftigd, hè? onze groentes en noem maar op. Ja. Nee, er gaat een pak gif op dat land dus niet te geloven. Nou, als we nou eens eerst daar aan gaan denken, meer biologische producten. Ja. En als we nou eens ook zachtjes gaan denken aan iets meer vegetarisch eten... Dan moet je eens kijken hoeveel gezonde mensen rondlopen. lopen. Altijd, zou jij eventueel bereid zijn om op de achtergrond als een soort adviseur te dienen? Stel dat iemand zich meldt hier vannacht bij ons en zegt... Van, nou, dat lijkt me wat in die driehoek die hij daar net noemde. Ga ik met zo'n wagen rondrijden, maar ik kan wel wat zakelijk instinct wel. gebruiken. Ik weet het wel ja. ja, Ik wil dat graag doen. Nou, dan sluizen we ze naar je door als, als mensen zich melden. Dus iemand ja. die uh, zo'n zo idee wat wil gaan uitvoeren... Je hebt een telefoonnummer. Die kan zich melden. Ja, de telefoonnummer staat hier. Oké. Okay. Bedankt voor de tip en uh, leuk ja, verhaal. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Evert Akkermans, goeienacht. Ja, goeienacht. Um, ik sluit me aan bij wat jij uh, daarnet zei in, in je gesprek. van Je moet een beetje in je bloed hebben zitten, dat uh, ondernemen, zo'n ondernemingsgeest. Want uh, ik loop er dus tegenaan van, uh, uh, dat, uh, dat ik dat helemaal niet heb. Dat Dat, zakelijke inzicht. En uh, ja. Wat is jouw vak eigenlijk, Evert? Ik ben uh, textielontwerper en kostuumontwerper. Ja. En uh, nu moet ik nu doe ja alles wat ik doe is uh, vrijwillig, papier, vrijwillig, vrijwilligerswerk. En uh, ja, ik, ik zal als ik het bestaan mee op wil bouwen, moet ik toch van freelance opdrachten hebben of zo. Ja. Die hier binnen zien te krijgen. Ja, dat is natuurlijk het punt, hè. Van, en zeker in zo'n... Kijk, als jij bijvoorbeeld uh, muurtjes metselt of zo. Ik noem maar even wat. Ja, dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. Dat is, daar zijn er natuurlijk heel veel van. Muurtjes die gemetseld moeten worden. Ja. Nou, dan laat je zien wat je kunt. En dan zeggen ze, nou, doe maar. En dan hebben ze nog weer een opdracht voor je. En zo werkt dat een beetje. Want jij zit ook een beetje natuurlijk in die creatieve wereld. Ja. En dan moet je natuurlijk eerst allemaal wat contact opbouwen en zo. Ja, ik ben bezig, veel contact opbouwen, netwerken. En uh, ja, je moet, uh, ik merk als ik zelf wat uh, zou gaan willen beginnen. Ik ben nu bezig een, uh, een uh, kostuumshow te organiseren. Dus een soort uh, of een theatrale modeshow. En, uh, maar je moet ontzettend, dus zou ik met geld meenemen. Als ik stoffen wil laten drukken van uh, de ontwerpen. Ja, dat kost gewoon klauwen klauwenvol geld om te investeren. Nou, waar haal je het vandaan? Dan ja. moet je weer, uh, ja... Uh, de bank? Uh, ja. <laughs> ja. Misschien. Nee, nee, nee, nee, ik weet het ook niet hoor. Ik, ik, ik, ik, ik klets ook maar wat. Maar ik bedoel, nou, dat op zich is het natuurlijk, als je een goed, goed businessplan hebt, dan kan je natuurlijk bij een bank soms wel ja, wat geld loskrijgen. Ja, ik kan een heel goed een businessplan uh, opstellen en zo. Maar uh, ja, ik heb de, voor dat soort dingen zou ik echt hulp bij nodig moeten hebben om me zakelijk te adviseren. zeg Maar Maar ben je bijvoorbeeld wel bij, bij een Kamer van Koophandel of zo geweest? Want daar hebben ze toch ook allemaal die expertise in huis? Wel eens geïnformeerd van hoe en wat. Maar ik zit er heel erg tegenaan te hekken om. Uh, om hmm. daadwerkelijk ook in zakelijk de dingen aan te gaan pakken. Gewoon omdat dat me helemaal niet ligt. Dus misschien ook lafheid van mezelf. Hoor. Dus eigenlijk moet jij gewoon iemand naast je hebben die, die, zou ja. zeggen, die, die, die het zakelijke gedeelte doet. En jij doet ja. dan de creatieve dingen. Precies. Ja, ja ik, ik snap dat wel ja. Ja, ik begrijp wel. En, en werk je nu eigenlijk voor een baas of, of hoe zit dat? Nee, ik, uh, ik uh, heb een WHO uitkering, ben dus, uh, nou, sinds een jaar of wat uh, ben ik beter. En toen ben ik vrijwillig aan de slag gegaan, dus ik werk part-time voor een tweedehands kledingwinkel. En uh, ben ik manager, winkelmanager, dat betekent ook winkel schoonmaken gewoon, maar ook winkel inrichten, acties uh, uh, verzinnen en dat soort dingen, dat loopt heel goed. En kun je daar niet af en toe wat van je eigen dingen tussen hangen dan zo? Dat mensen zeggen nou wat nee, dat is dat, fantastisch. Nee, dat hou ik apart van. Ja. Ik gebruik wel kleding uit de winkel die ik transformeer tot gekke kostuums. En daar, daar ga ik dan weer shows van houden en zo. Ja, ja. En uh, mijn eigen show die ben ik aan het organiseren. Hey, dat, maar die, die, die tip van, van mij, mij ja. die ik zo even uit de pols uh, schud, losse pols zo even tussen neus en lippen door zeg, dat is niet zo verkeerd. Dan hang je in die winkel, hang je dingen van jou, mensen zien dat en zeggen van, nou, dit is een fantastisch kostuum. Meneer, hoe kom ik hier aan? En dan zeg je, nou, die heb ik zelf gemaakt. Uh, bel me vanavond even, dan... Uh... Wat. Ja, ja nee. hey. zelf had ik dat nog gescheiden, mijn uh, vrije werk, zeg maar, en het werk voor de winkel. Je moet wat zakelijker zijn, man! Ja, dat ben ik niet, nee, <laughs> nee. Eerste show, en dan, uh, dan zien we verder wat eruit voortkomt rollen. Wanneer is die show, wanneer kunnen we daarheen? Dat is, uh, even kijken, 26 mei heb ik een presentatie in uh, Tim Jacobs Theater in Maarsen. Dat gaat uit van het Leger des Heels, de ja. kunst en cultuurweek. En de grote show is op 2 oktober pas. O, ook daar in, de, in die zaal van de Pima. Nee, dat is in Utrecht in Moira. Ah, Oké, okay. nou. Hebben we genoteerd. Ik, ik wens je veel succes, even Bedankt voor je verhaal. Misschien toch inderdaad iemand zoeken die, die een beetje dat zakelijke begeleidt. En dan ga jij gewoon mooie dingen maken. Hopelijk komt uh, iemand op mijn pad. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Hoi, hoi. Um, ja, nou, dit soort verhalen dus. Uh, kunnen we kunnen nog wel een paar gebruiken. Vlak voor uh, tweeën. Het, um, dat kan dus door te bellen 0800 1121. Mailen mag ook naar ncv.nl En twitteren vinden we ook leuk. At Kazaluna. Claro ¡Gracias! de 1983, doe maar, en was dat een één nacht alleen. We kunnen ook een paar telefoontjes gebruiken, of mailtjes, vind ik ook goed. Kazeloener uit ncv.nl, 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer, gratis, 0800-1121. We praten vandaag over mensen die ooit voor zichzelf zijn begonnen... of die droom hebben om dat ooit nog eens te doen. Nelde Jager, goeienacht. Goedenacht. Jij bent ook zzp'er, hè? Ik ben een zzp'er, ja. Vertel en eens. ik... Uh... Sorry? Nee, vertel eens hoe, hoe, uh, hoe, wat? Ik ben sinds uh, zes jaar ZZP'er En ik uh, moet zeggen dat bevalt me uitstekend. Het is een hele eigen keuze uh, op een gegeven moment geweest. En wat doe je dan? Ik ben winkelstraatmanager. Winkelstraatmanager? Ja. Je en, staat s morgens op en dan? Wat, wat doe je als winkelstraatmanager? Dan uh, ga ik naar de verschillende straten waar ik uh, werkzaam ben. Die heb ik uh, onderverdeeld uh, in een week uh, van uh, welke dag werk ik waar. En uh, nou, de ondersteuning ondernemers. Je hebt een heel divers pakket. Uh, ik werk vaak voor ondernemersverenigingen. En uh, dan gaan we kijken hoe kunnen we straten op orde houden. Welke problemen zijn er? Uh, welke kansen liggen er? Hoe gaan we daar aan werken? En dan ondersteun ik de ondernemersverenigingen vaak bij. Ja, ja. En, en je, zes jaar geleden ben je dat gaan doen. Want, want, ja. want je wordt dan betaald door die gezamenlijke ondernemers. Die, ja. hu, die huren jou ja. in feite in. Ja. ja. Nou, dat is nooit natuurlijk uh, een... een uh, hoe heet het? Een dikke portemonnee. Maar goed, dat was nou eenmaal mijn keus die ik heb gemaakt. Van het werk was heel leuk. Ik uh, zag daar werk in. Het is ook heel zinvol werk... En uh, ja, dan maak je een keuze van nou, ga ik voor het grote geld of denk ik van nou, ik kan mijn hypotheek betalen, ik kan mijn kind onderhouden ja. en uh, ik kan doen uh, wat ik eigenlijk heel uh, goed kan en wat ik ook erg leuk vind. En wat deed je voor die tijd dan? Ik heb daarvoor uh, acht jaar bij de gemeente gewerkt, maar ik moest constateren dat ik niet zo'n ambtenaar was. Uh, ik ben een uh, doeler, een uitvoerder. En uh, ja, dan moet je eigenlijk gaan bekijken van nou, dan moet ik of besluiten van ik voeg me naar hetgeen wat men wil. Of ik ga de andere kant op. Ja. En uh, ik heb uiteindelijk de andere kant uh, gekozen. Ja. Maar wat ik bedoel, winkelstraatmanager, dat, ik, uh, hoeveel zijn daarvan in Nederland eigenlijk? Ja, ik denk dat er wel veel zijn. Of er zijn er veel geworden. Ja, ik ben eigenlijk al uh, zo'n jaar of 24 met ondernemers bezig. ja. Dus vandaar uh, dat ik al uh, heel veel expertise en mijn opleiding daar ook uh, in zat. Ja. En uh, ik ben veertig uh, jaar consulent stadsvernieuwing geweest, daarna bij de gemeente gewerkt. Ja, ah, kijk aan. En, uh, dat zit, dat zit ja. ook allemaal een beetje in diezelfde richting natuurlijk. Want, ik, want hoe ja. was dat? Was daar een... Was daar een uh, ben, je, ben jij zelf naar die, die ondernemers toegestapt en gezegd van nou, ik kan voor jullie allerlei uh, facilitaire uh, dingen regelen enzovoort. Uh, en, en ik ben dus dan de, de winkelstraatmanager. Ja. Of, of, of was daar een vraag vanuit die kant van we moeten iemand hebben die dat voor ons gaat coördineren? Ja, nou, toen ik uh, mee begon, als het ware, met werken voor ondernemers... was het in mijn functie als consulent stadsniering En ik merkte daar gewoon dat ondernemers, die zijn aan het ondernemen... en dan worden ze in één keer geconfronteerd met... nou, het pand moet opgesloopt worden, ze moeten vertrekken, ze moeten verhuizen, ze moeten tijdelijk weg. En die weten vaak hun weg niet te vinden. Ja. En ik ben daar een uh, ondersteunende rol in gaan vervullen. Ja. Om met name hun te helpen van... nou, als je hiermee geconfronteerd wordt, wat moet je dan doen? Als je daarmee geconfronteerd wordt, welke kant moet je dan op? En zo gaandeweg ben ik daar gewoon steeds meer werk in gaan organiseren. Ja. En ik merk dat dat gewoon uh, voor ondernemers vaak een heel uh, goed uitgangspunt is. Advies te geven, daar starten ondernemers inderdaad begeleiden. Ze zoeken een winkelpand, hoe ga je te werk... Op welke wijze doe je dat? Ze hebben een conflict met hun huiseigenaar. Hoe ga je het beste oplossen? Er moet iets met de gemeente gedaan worden. Hoe ja. ga je daarmee aan het uh, werk? Dus ik ben een soort intermediair. Ja. Dus allerlei partijen. En jij zegt van ik, heb, ik doe nu, uh, wat zei je, vijf of zes straten heb je dan? Ja, ik heb, ik heb uh, vier uh, straten. Ja, maar kunnen er kunnen ja. niet meer bij dus in, in, in, een, in een week? Ik bedoel... Nee, eigenlijk niet. Ik werk ook uh, uh, heel veel uur. Eigenlijk vaak ook in de avonturen. Ah. Mensen die een baan hebben, maar die eigenlijk een eigen bedrijf willen beginnen. Ja, die willen dan na werktijd uh, een gesprek uh, hebben. Ja. ja, op die wijze eigenlijk. want dat, dat is ja. natuurlijk wel zo. Als je voor jezelf werkt, dan, ja, dan, dan kun je het ook zelf uh, wat dat betreft allemaal invullen. En dat betekent soms ook dat je veel langer werkt dan, dan misschien wel iemand die in uh, loondienst is. Zeker, ja, veel meer. Omdat je buiten je werk nog al die extra activiteiten heb je eigen administratie. Hmm. Je moet je belastingen uh, regelen dus moet je eigenlijk ook gaan doen, dus je moet eigenlijk wel heel goed kunnen organiseren ja, ja. en uh, een aantal dingen voor jezelf op orde houden, maar zelf ook ondersteuning vragen, ja. zo van dat je ook niet alles kan behappen. en dat is vaak een beetje de valkuil van een uh, ZZP'er van oh jee, soms denk ik wel eens van ja ik ben misschien zo'n soort huisarts die eigenlijk tegen die patiënten zegt je moet nou niet meer roken. Maar als je dan de patiënt de deur uit is, dan denk ik, ja, dat je ook. Ja, je bedoelt eigenlijk te zeggen van je hebt zelf adviezen voor al die ondernemers. Maar intussen moet je zelf af en toe ook even opletten dat je, dat je niet alles, alle, al, al, al te veel hooi ineens op die ene vork neemt. Ja, of een aantal dingen toch laat liggen van, uh, nou ja, de minder leuke dingen uiteindelijk. Want iedereen heeft altijd de minder leuke dingen. En ja. dan denk je van, nou ja, de morgen dan maar. oh ja, morgen. Ja. En, dan, en dan is het gewoon een paar weken verder. Dan denk je, oei, hey, ja, dat ja. had ik wel even moeten doen. Uh, ik denk dat dat ook het, het belangrijkste is van een ZZP' Om gewoon heel goed uh, te, te kijken van, uh, nou, waar kan ik zelf ook hulp bij gebruiken? Ja. Ja. Waar is het trouwens, Nel, waar jij uh, winkelstaatmanager bent? In welke plaats? Ik ben in Amsterdam in Den Haag. Oké, okay. kijk aan. Ik vond het een mooi verhaal. Dankjewel daarvoor. Alsjeblieft. Ja, en succes met je werk. Dag. Dankjewel. Henk, goeiennacht. Goedenacht, Uutgrun. Uutgrun. Utgren, ja, ze kennen me hier als bij ZK, Dat is Pik, maar. Uh, pik? Ja, ik, ik had een. Ja, nee, dat klopt. Maar uh, dat is wel bij Oké. Oh. En uh, ik heb uh, 33 jaar heb ik een uh, stripwinkel gehad in de stad. Welke was dat? Tante Leni? Modern papier en Tante Leni. Is, Jawel. Is die Tante Leni ook voor jou geweest? Ja. Oh, Dan ging ik vroeger altijd uh, singeltjes kopen. Ja, dat was heel leuk. En uh, nou ja, dat is na 33 jaar uh, ja, is het afgelopen en ik zit nu... Uh, met een kleine uitkering en een anti voor ons. Maar ik ben wel gelukkig. <laughs> maar dat zei ik tegen degene die opnam ook. Ik, ik wou het wel eens over de Kamer van Koophandel hebben. Ja. Dat zou slechte kleine zelfstandige adviseren. Omdat je, ja, je bent gewoon een nummer. Ik zal je een voorbeeld geven. We zaten altijd bij een hele kleine boekhouder. Ja, Zo'n ouderwetse die nog schrijft. en uh, ja, net zo weinig verstand uh, had van computers. Uh, als ik. En we moesten naar een groter accountantsbureau. Ja. ja. Dat was ineens vier, vijf keer duurder. Maar ja, die mensen waren helemaal niet, niet, niet gespecialiseerd in, in, in kleine zelfzonnigen. Ja. Dus die, die, die wisten de weg niet. Dus wij waren op een gegeven moment bezig om het. Uh, Nederlands Nederlands Slipmuseum hier uh, op te zetten. Maar oh, daar ben je ook bij betrokken? Ja, ja, ja, ja. Er hangt nog een hele mooie manquette uh, dat ik een van de initiatoren ben. En uh, ja, dat grote bureau is helemaal niet... dat je ook hapjes en, en drankjes... En, en, en ja, je hebt bijeenkomsten... Uh, uh, nou, dat, dat kon ineens niet meer afgetrokken worden... Of opgevoerd, of ja, ik ben dat, ook niet zo boekhouder. Maar met... dat wisten zij allemaal niet? Nee, nee, en er hadden ze ook geen tijd voor. Uh, ja, als je daar op de stoel ging zitten, was je al honderd uur kwijt. <laughs> ja. Maar waar, waar, en waar, waarom kon je dan niet bij die, die oude man blijven? Ja, ja dat werd geadviseerd door de Kamer van koophandel Dat je ja, toch bij de een, een bijdeur die... ge, geoutilleerd of hoe noem je dat? Ja, die zeiden van je moet het meer professioneel maken, zeg maar. Ja, er moeten professionals bij komen. En, en dat die wisten toe toeter nog blazen, zeg jij? Ja, niet, niet, niet, niet van de, van de kleine zelfstandigen. Dat vond ik ook zo leuk al die biologische man met zijn uh, ja. groentekar. Ik bedoel, de Ruizen en een groot bureau, ik heb er verstand van. Nee, nee. Dus eigenlijk zeg je, is jouw tip een beetje aan, aan, aan mensen die voor zichzelf willen beginnen? Want natuurlijk moet je wel informatie misschien winnen bij die Kamer van Koophandel... maar let op uh, dat die adviezen, dat dat, dat, dat wel hout snijdt. Nou ja, misschien moet de Kamer van Koophandel een, een afdeling opzetten die wat gespecialiseerd is op de kleine zelfstandigen en, en, en niet op middelgrote bedrijven. En, en dan krijg je uitnodigingen voor bedrijven en, en uh, ja, hoe je jezelf moest beveiligen tijdens overvallen. En dan denk ik, ja, dat, dat, daar heeft zo'n kleine zelfstandige niks al. Nee, maar bovendien die mensen die bij jou in die stripwinkel kwamen... dat, dat waren allemaal van die uh, mensen die alleen maar met de neus in die strip zitten. Ja, en de LP's. Ja, ja. daarvoor kom ik er dus altijd voor, de singeltjes en voor de LP's. Gewoon wat leuk, man. Ja, echt waar. Ik, ging speciaal, ik woonde toen in Hogeveen uh, en dan ging ik speciaal met de trein naar Groningen, naar Tante Leni toe. Gewoon wat leuk, ik kom ook uit Hogeveen. Echt waar? Ja. Plaatjes kopen deden we dan met Tante Leni. En inderdaad, ja, stuk. Ja, wat was het ook alweer? In, de, in, de, uh, in welke straat was het ook alweer? In de Tos. Welse straat. Ja, verdomd Ja, van de, bij de vismarkt. Zo ja. ging je af. Ja, ik weet het. Oh, wat leuk, man. Ja, maar, maar die winkel die is op een gegeven moment opgeheven, zeg maar. De, de, en nu zit jij op een, op een, in een kraakpand, zeg je. Ja. En, en wat, doe, doe je, dat, wat doe je verder dan nog? Nou, ik ben een beetje aan ontschuiven en ik maak muziek met Maro Band uit de jaren zeventig. Ik ben verder wel gelukkig, maar wat ik dus uh, jammer vind is dat de Kamer van Kouphandel, op het moment dat je daar dan komt, hè, met, met, met nou. die problemen, dat ze, ja, dan is er niemand. Nee, ik snap het. Uh, oké, okay, nou, die, die hebben we ook nog even meegenomen. Bedankt voor je verhaal, Henk. Hey, ho, ho, hoe, heet band, ja. Ja, hoe heet die band van je? Section Blues. Section Blues, oké. Okay, nou, ja, komen... uh, met een uh, X, hè? niet met een X. Nee, dat snap ik. En waar speel je dan binnenkort? Uh, ik dacht binnenkort in Barger Oosterveld. Barger Oosterveld, kijk aan. Vroeger had dat je daar. Ja, Barger Oosterveld ken ik ook. Daar Vroeger had je dat de Boogie Bar. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Ach jongen, ik weet alles. Eh, eh, nacht verder en bedankt voor het bellen. Ja, en eigenlijk prettig nog. <laughs> ja, Allemaal dag. daar. Ja, mooi. Uh, tante Leni zegt daar in Groningen, dat was altijd wel mooi daar. Ja. Veel van die nerds zoals ik ook, gewoon die, die platen te zoeken natuurlijk. En uh, veel van die stripfanaten. Nou, die waren nog erger, hoor. Um, ja, ik zou trouwens zelf bijvoorbeeld een blijmakelaardij willen oprichten. Uh, dat is dan even mijn, mijn idee altijd al. Dat je mensen dus blij maakt op een of andere manier. En je daarvoor laat betalen over het algemeen. Um, nee, dat is niet dat... Nou ja, goed. Laten we het antwoordapparaat even inspreken, jongens, voor morgen. Want dan zit Frank hier. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Frank, jij zit daar met onderzoeker Bert Holtzlag. die alles weet van de turbulente atmosfeer. En uh, nou zag ik een prachtig filmpje met hem op onze Casa Luna-site. Uh, mensen moeten maar even kijken daarnaar. In ieder geval lijkt het op een uh, zeker moment wel waterschapsheuvel daar. Dat zegt hij ook zelf. En ik vroeg me af, verstoren die flaporen, want die schijnen van links naar rechts en van rechts naar links te gaan. Bert experimenten niet daar in Wageningen. En zo ja, wat doet hij eraan om ze weg te jagen? Ik wens jullie in ieder geval veel plezier samen en een mooi gesprek. Frank de Mors, morgen met Bert Hotslag: dus, eh, onderzoeken En dat filmpje dat moet u maar even bekijken op onze site, eh, kazaluna.ncv.nl. Daar zien we hem dus bezig met, met wat hij een beetje doet. Dan krijgt u daar een beetje een idee van. En dan zie je dus ineens op het eind allemaal hazen of konijnen. Ik weet niet wat het zijn. Een hele grote met flaphoorden. zie je voorbij komen. Uh, bijzonder filmpje. Staat op de site. En nog veel meer. Uh, je kunt u daar aanmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uh, kijken welke gasten de komende tijd nog voorbij komen in Kaasaluna. Kortom, ga er maar gewoon eens even naartoe. Uh, bedankt voor het bellen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Zometeen na tweeën dan is de EO hier met de Nacht op één. Ik wens u een prettige nacht verder. Thank you.